9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt In de Belgische bus die is verongelukt in Zwitserland. zaten ook zeven Nederlandse kinderen, zegt de brandweer in Lommel. Dat meldt het Belgische persbureau Belga. Hoe de zeven eraan toe zijn, is niet bekend. Bij het ongeluk in een tunnel in het zuiden van Zwitserland kwamen gisteravond 28 mensen om het leven. 22 van hen zijn kinderen van scholen uit de Belgische plaatsen Heverlee en Lommel. Ze waren op terugweg van een skivakantie toen de bus met volle snelheid tegen de wand van een noodparkeerplaats in de tunnel reed. De twee chauffeurs kwamen ook om het leven. Premier Di Rupo heeft met ontzetting gereageerd. Hij noemde het een heel trieste dag voor België. Ouders van de kinderen die betrokken zijn bij het ongeluk zijn op weg naar Zwitserland. De Belgische regering zet twee defensievliegtuigen in om de ouders naar Zwitserland te brengen en gewonde kinderen terug te halen. Stenden Hogeschool in Leeuwarden heeft 259 hbo-diploma's ten onrechte uitgereikt aan buitenlandse studenten. Dat heeft de onderwijsinspectie vastgesteld. En staatssecretaris Seilstra neemt de conclusies over. Stenden Hogeschool verzorgt opleidingen in Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en op Bali. En volgens de inspectie heeft Stenden niet voldaan aan de eis dat de buitenlandse studenten minstens een kwart van de opleiding in Nederland moeten volgen. De inspectie erkent wel dat er bij Stende onduidelijkheid was over die regel. Zijlstra vindt dat de school zich moet houden aan de regels... en dat er een oplossing moet komen voor het verlenen van diploma's aan de huidige studenten. De afgelopen weken zijn op Schiphol elf mensen opgepakt voor drugssmokkel. Daarmee is een drugslijn tussen Peru en Nederland opgerold, meldt Mar de Marechaussee. Rechercheurs kwamen de smokkelaars op het spoor... nadat in juni een drugskourier in de Peruaanse hoofdstad Lima was opgepakt. Die wilde 12 kilo cocaïne naar Amsterdam brengen. Acht verdachten komen uit Nederland. Twee mensen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Eén persoon komt van de Kaapverdische eilanden. De elf verdachten zijn tussen de 25 en 54 jaar oud. En ze moeten volgende maand voor de rechter komen. De KRO gaat intensief samenwerken met zeven regionale omroepen. Vanaf september zenden ze samen het radioprogramma Adres onbekend uit... waarin samen met luisteraars wordt gezocht naar uit het oog verloren familie, vrienden en liefdes. Op vrijdag is het programma te horen op Radio 5... Op zondag volgt dan bij de andere omroepen een versie die is toegespitst op de verschillende regio's. Adres onbekend verhuisde vorig jaar van Radio 2 naar Radio 5. Het weer vanochtend is het eerst overal bewolkt. In de loop van de dag breekt in het zuiden de zon door. De rest van het land blijft het bewolkt. 12 graden wordt het. Morgen veel zon, dan wordt het 13 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden. Awb Verkeersinformatie op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 6 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Ook daar 6 kilometer. En door de file op de A2 bij Maastricht loopt het ook vast op de A79. Vanuit Heerlen naar Maastricht bij knooppunt Kruisdonk 2 kilometer. Bij Atlon Carly's staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit.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 Wist jij dat Spar op Maat Vrij van Regiobank alweer de hoogste score heeft gekregen in de geldgids van de Consumentenbond? Nee, dat wist ik niet. Ga er eens langs. Of kijk op regiobank.nl.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het wachten is op het oordeel van de wraakingskamer in het proces tegen Robert M. Zodra daar nieuws over is, schakelen we snel met onze verslaggever bij de rechtbank in Amsterdam. Eerst naar het laatste nieuws over het busongeluk in Zwitserland. Ja, bij dat ongeluk met die Belgische bus in die tunnel zijn 28 mensen om het leven gekomen. Onder hen 22 schoolkinderen. Nach neuesten Informationen der Kantonspolizei starben bei dem Unfall eines Reisecars im Autobahntunnel von Sieders gestern Abend 22 Kinder und 6 Erwachsene. Alle Kinder waren zwölf Jahre alt und auf dem Rückweg von einem Skilager. De bus verongelukte gisteravond dus in een tunnel op de snelweg A9 in het zuiden van Zwitserland, in het kanton Wallis. De omgekomen kinderen zouden allemaal rond de 12 jaar oud zijn, dus de Zwitserse radio. Renato Caldermatte van de politie in het kanton vertelde ons vanochtend wat er is gebeurd. We weten dat een bus met 55 personen aan boord van Valdani via een skilager naar België terugkeren wilde. Und dieser Bus ist dann in einem Tunnel auf der Autobahn frontal in eine Mauer hereingefahren. Ja, Totaal zaten er 65 mensen in de bus. Ze waren na een skivakantie op de terugweg naar België. De bus botste frontaal op de muur van de tunnel, vertelt Kaldermatten. En in de bus zaten leerlingen uit scholen in Lommel en Heverlee... net over de grens met Nederland. Directeur van de school in Heverlee, Mark Karels... stond eerder deze ochtend de VRT te woord. Het is dus zo dat wij deze nacht naar het fortuin in contact gestaan hebben... en dat we afgesproken hebben om de ouders uit te nodigen hier om uh, de boodschap mee te delen. Dus tot nu toe weten we alleen maar dat er 28 slachtoffers zijn. Er zijn nog geen namen vrijgegeven. 28 slachtoffers dus, waaronder 22 kinderen. We praten door over het ongeluk met correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, we hoorden net in het journaal het laatste nieuws... dat er ook Nederlandse kinderen in de bus zaten. Wat weet jij daarover? Ja, dat meldt het Belgische persbureau Belga. Het Belgische ANP... die zeggen dat er zeven Nederlanders, Nederlandse kinderen in die bus zaten. Hoe het dan met ze is, dat is totaal onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag die zoekt het uit. Die uh, hebben ook contact met de Belgen hierover, maar die kunnen het nog niet uh, bevestigen. Ik heb zelf geprobeerd om de, de scholen te bellen, maar... Die lijnen zijn nu natuurlijk uh, helemaal overbelast. Het zou kunnen gaan om neder-Belgische kinderen. Rond Lommel wonen veel uh, Nederlanders die in België zijn gaan wonen. En ook rond Leuven, waar de andere school staat, in Heverlee, uh, daar wonen veel Nederlanders. Dus het is namelijk nou dat er inderdaad ook Nederlandse kinderen op die scholen zitten en ook mee zouden zijn met die schoolreis. We hoorden de directeur van de Sint-Lambertuschool in Heverlee vertellen dat er nog geen namen zijn vrijgegeven. Is dat nog steeds zo? Ja, er, er, er zijn wel ouders die weten dat hun kind is omgekomen. Maar er is nog geen officiële namenlijst vrijgegeven. Dus die informatie die druppelt wat naar binnen. Ook dit bericht van die Nederlandse kinderen is op zo'n manier naar buiten gekomen. Ik heb nog geen echte lijsten gezien. De kinderen liggen ook in verschillende ziekenhuizen in, in Zwitserland. Er wordt nu vooral geïnventariseerd. En dan wordt de informatie verspreid. En wat kan jij vertellen over de reputatie van die betrokken busmaatschappij, Joris? Ja, dat is net de bevoegde staatssecretaris voor mobiliteit, heeft dat net bekendgemaakt uh, hier, dat dat op zich een, een, een firma was met een goede reputatie, een Belgische firma, top tours. Uh, de bus uh, was uh, vrij nieuw, voorzien van alle veiligheidsmiddelen uh, die nodig zijn in zo'n bus. Er waren twee chauffeurs mee, die waarschijnlijk allebei zijn omgekomen, dat is ook nog niet bevestigd. Um, en die twee chauffeurs... Het ziet er naar uit, zegt de uh, staatssecretaris, dat die zich hebben gehouden aan de wetgeving voor rust en, uh, rij en rusttijden. Uh, dus ja, daar is op zich niks mis mee. Maar goed, het is natuurlijk wel vreselijk misgegaan daar in Zwitserland. Kostelnet ja. Joris van Poppel dus met het laatste nieuws over dat busongeluk in Zwitserland. Mocht daar meer nieuws zijn, nog voor uh, half tien, dan melden we dat. Drie dagen na het bloedbad in de Afghaanse provincie Kandahar... toen een Amerikaanse militair 16 burgers doodschoot... zet de Amerikaanse minister van Defensie Panetta nu voet op Afghaanse bodem. Het lijkt op een bezoek om de gemoederen te sussen. Hij is net aangekomen dus in Afghanistan. Lucas Waagmeester, onze correspondent in dat gebied. Lucas, wat gaat Panetta daar doen? Nou, het is een gepland bezoek al maanden geleden. Uh, het komt eigenlijk wel op een heel welkom moment. Gewoon, hè. Het geeft in ieder geval een goed signaal af. Altijd goed als een hoge functionaris komt kijken, kort nadat er toch zo'n ja, ramp is gebeurd... mag je wel zeggen, diplomatiek een handig moment... om de eerste emotie die er ook zeker bij Afghaanse beleidsmakers... bij de Afghaanse overheid uh, zit, om die weg te nemen in een persoonlijk gesprek. Panetta praat met president Karzai, met Amerikaanse commandanten op de grond. Uh, en er komt, uh, ja, hij komt toch wel met de hoofdboodschap gisteren al geformuleerd... door hemzelf en anderen binnen de Amerikaanse regering. Dit is een groot drama, president zelf zei ook... Het voelt bijna alsof landgenoten zijn gedood... maar ja, het zal niets veranderen aan ons plan in deze oorlog. De vraag is toch wel die rondom dit bezoekje hangt. Hè, gaan de Amerikanen hun terugtrekking aanpassen, versnellen? Gaan we deze twee dagen signalen zien die daarop wijzen? Ja, ja want er zijn inderdaad analisten die dat aangeven... dat dit juist een aanleiding is voor een versneld vertrek. Je mag nu toch wel die discussie verwachten, hè? Ja, kijk, de strategie was tot nu toe samenwerken met de Afghanen... hun opleiden, militair en civiel... zodat ze hun eigen land veilig kunnen houden en kunnen besturen. En dan kunnen wij uh, rust, ja, een nette aftocht uh, eigenlijk hebben. Er zouden twee redenen kunnen zijn om die strategie nu aan te passen. He, de eerste is, Panetta zal nu willen uitzoeken tijdens dit bezoek... is die samenwerking op basis van vertrouwen die we zo nodig hebben... is die nog wel mogelijk? Of is het vertrouwen zodanig aan het eroderen dat we beter een andere uitweg kunnen kiezen. Een andere reden zou kunnen zijn het sentiment in Amerika. Hè? Dat is door deze twee incidenten, de Koranverbrandingen... en de moordpartij van afgelopen zondag, echt aan het schuiven. De vraag wordt daar gesteld, als een militair zo door het lint gaat... betekent dat dan niet gewoon dat ons leger moe is van deze oorlog? Al tien jaar oorlog, deze jongen, deze man... Hè, was aan zijn vierde uitzending bezig. Is het niet gewoon op? Is het niet genoeg geweest? Maar ja, president Obama die zei gisteren nog... There will be no rush to exits. We rennen nu niet zomaar ineens via de achterdeur naar buiten. Interessant is om te zien welke stemming erachter blijft... in welke sfeer minister Panetta morgen Afghanistan weer verlaat. Goed, nou wij volgen dat bezoek op de voet... van de Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, in Afghanistan. Lucas Waagmeester, dankjewel. Gaan we door naar Syrië, want het is een zware slag voor de Syrische oppositie in de strijd tegen het regime van Assad. De stad Idlib in het noorden van Syrië is in handen gevallen van het Syrische regeringleger. Idlib was een belangrijk bolwerk van het vrije Syrische leger. We praten met onze correspondent in die regio, Sander van Horen. Sander, het ging er heftig aan toe bij de verovering van Idlib. Dat lijkt dan uiteindelijk wel mee te vallen. Ja, mee te vallen alles relatief natuurlijk. Maar na dagen van uh, zware beschietingen... Um, heeft het Vrije Syrische leger zich uit de stad teruggetrokken. Uh, en zo lijkt het in elk geval... dat betekent dat het uh, officiële Syrische regeringsleger... redelijk eenvoudig die stad erin bezit heeft genomen. Uh, daarmee is alles ongeveer gezegd. Want we krijgen op dit moment verhalen van uh, het Syrische leger... dat huis tot huis gaat. En ja, dat hebben we ook in uh, die andere stad gezien, Homs... En dat is waar men zich heel erg uh, bang voor maakte. Dat er dus nu heel veel mensen opgepakt gaan worden uh, en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Uh, heb jij een idee waar de strijders van dat vrije Syrische leger, dus de oppositie, waar die naartoe zijn gevlucht? is moeilijk in te schatten, maar wat je wel weet is uh, hoe het in Homs gebeurd is, in die wijk Baba Ammer, die op een gegeven moment ook verlaten werd door het Vrije Syrische leger. Uh, die hebben zich toen teruggetrokken in andere delen van de stad en in de dorpen eromheen. Dus als dat ook in Idlib het geval is, dan krijg je dat er dus uh, kernen van dat verzet ja, niet zozeer uh, verdwenen zijn, maar gewoon uh, uiteengevallen zijn en op andere plaatsen in de buurt actief zijn. Ik zei het al, dit is een, een kanteling natuurlijk, een zware slag. Is het ook een kanteling in de strijd? Nou, het is, het is wel heel belangrijk hoor. Want Idlib is een uh, stad die uh, bij de Turkse grens in de buurt ligt. Net zoals Homs in de buurt van de Libanese grens ligt. En dat maakt het dus heel belangrijk omdat je ze relatief alles relatief eenvoudig kunt bereiken. met uh, mensen, met uh, smokkelwaar, wapens, elektronica, et cetera. Dus als, als dat inderdaad weg is, ja, dat is wel uh, een hele zware nederlaag voor het vrije Syrische leger te meer als je dan ook leest dat uh, vandaag de oppositie in het buitenland, de Syrische Nationale Raad, uh, toch ook weer onopbollend over straat loopt. Dat bepaalde belangrijke mensen zich af te scheiden. Dan, dan uh, komt het, uh, de Syrische oppositie vandaag in elk geval niet een goede deze ontwikkelingen. Sander van Horen over val van de noordelijke stad Idlib in Syrië. Het is 15 minuten over negen. We gaan gauw naar Amsterdam, want wij zien dat de rechters hebben plaatsgenomen. De rechters van de Wrakingskamer. Matthijs van der Wiel, is bij de rechters de bank in Amsterdam heeft natuurlijk te maken met dat proces tegen Robert M. en het verzoek tot wraking. Matthijs, is er al nieuws? Nog niet. Laten we even meeluisteren met voorzitter Peters van de Wrakingskamer, die het volgens aan het voorlezen is. Zodat zij heeft besloten de beslissing van 15 december 2011... ...met betrekking tot het toestaan van spreekrecht van ouders... ...ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van 6 maart 2012 in stand heeft gelaten... De rechtbank heeft dit wel overwogen en doelbewust gedaan... en geeft daarmee blijk van een houding die de onpartijdigheid kan schaden. Al dus verzoeker. De Vrakingskamer overweegt, met de rechtbank en de verdediging... dat de Hoge Raad in zijn rest van 6 maart 2012... naast een op de casus toegespitst oordeel... een algemeen oordeel heeft gegeven met betrekking tot de toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid... van verruiming van het spreekrecht dan door de wetgever voorzien. De rechtbank heeft, na het horen van alle partijen, hieromtrent uitvoerig gemotiveerd aangegeven waarom zij van oordeel is... Waarbij de voorzitter de van de, de Vrakingskamer de, van de, raten, de argumenten de van handen, de rechtbank, de gevraagde rechters en van de verdediging de nog een keertje herhaalt. De herhaald. rechtbank heeft haar eerdere beslissing tot toekenning van het spreekrecht met een verwijzing naar mogelijk toekomstige wetgeving en de aard en omvang van de strafzaak gehandhaafd. De Vrakingskamer is van oordeel dat uit deze motivering blijkt dat de rechtbank zich rekenschap heeft gegeven van het arrest van de Hoge Raad en de uitspraak van de Hoge Raad in zijn absoluutheid niet heeft gevolgd. Het is verleidelijk over de juistheid of onjuistheid van deze uitspraak een uitspraak te doen. De juistheid of onjuistheid van dat oordeel van de rechtbank staat, gelet op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, echter niet ter beoordeling van de Vrakingskamer. De beslissing van de rechtbank en de daaraan ten grondslag liggende motivering... achter de wraakingskamer niet zodanig dat daarvoor geen andere redelijke verklaring wordt Dit is een uh, belangrijke gegeven, eerste conclusie van de wraakingskamer... over gegeven. dat uh, veelbediscussieerde punt van het spreekrecht voor de ouders. De Vrakingskamer zegt dat, er een mening, dat je een mening kunt hebben... Of, de, of het een goede beslissing was om dat spreekrecht te handhaven. Maar dat het niet een reden is om de rechters naar huis te sturen. Want het is niet een beslissing die alleen maar kan worden uitgelegd... uit uh, partijdigheid van de rechtbank. Dat is niet de enige mogelijke verklaring. Ze zeggen dus niet of het wel of niet een goede beslissing was. Daar gaan ze niet over. Maar ze zeggen het is niet een grond voor wraking. Nu volgen de rest van de afwegingen over de andere argumenten voor wraking. Goed. Heeft. Nou, ik stel voor de de dat wij uh, zo dadelijk bij jou terugkomen. Uh, maar dan horen we of er een definitieve uh, beslissing is. En valt binnen nu en een kwartier. Matthijs van der Wiel dus zo dadelijk weer. Hoort zo meer over die drugslijn die is opgerold. Elf mensen zijn er op Schiphol opgepakt vanwege drugssmokkel. Eerst maar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Ik heb niet veel meer te vertellen. Er staan nog maar twee files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht 6 kilometer. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks zoals meer vanuit de rechtbank en de vakingskamer in Amsterdam. Eerst naar het openbaar vervoer. Vorig jaar lag het OV in de grote steden om de havenklap stil. Acties tegen verplichte aanbestedingen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Erg veel hebben de acties niet bereikt, want vandaag maakt de stadsregio Rotterdam bekend welk bedrijf het busvervoer in dat gebied de komende vijf jaar gaat verzorgen. Daarom gaan we naar onze regioverslaggever Hendrik Willem Hofs. Hendrik Willem, Rotterdam is de eerste stad die dat bekend maakt. Wat staat er nou precies op het spel? Nou, het gaat om al het busvervoer in de stad Rotterdam en ook nog om een aantal streeklijnen. Die stadsbussen die waren van oudsher van de RET, de Rotterdamse Elektrische tremmaatschappij. En die kan dat dus na jarenlang uh, rijden dus vandaag kwijtraken. Andere partijen die meedoen zijn QBus, dat is een kleine Nederlandse busvervoerder die al een aantal streeklijnen verzorgt. En het grote Connection, op veel plaatsen in Nederland actief en voor twee derde in handen van het Franse Veolia. En kun je al overzien, Henrik Willem, wat dat voor de passagiers in Rotterdam zou betekenen? Nou ja, volgens de RET heeft dat uh, wel behoorlijk wat gevolgen en ook volgens de vakbonden want die hebben niet voor niks al die acties gehouden ze zeggen dat uh, als de RET het uh, openbaar vervoer, de busvervoer hier verliest dat het er dan slechter op zal worden, dat er minder lijnen komen, dat bijvoorbeeld de aansluiting ook slechter wordt op het tram en metro omdat er verschillende organisaties dan uh, in de aansturing uh, werken daarnaast heeft het natuurlijk ook gevolgen voor het personeel 150 RET'ers die hebben wel uh, de mogelijkheid om over te stappen naar een, een nieuwe vervoerder nou ja, die zal dan in eerste ...wel de contracten handhaven, maar... Uh, later heeft hij ook wel de vrijheid om, uh, om daar iets anders mee te doen. En de vakbonden die vrezen dat uh, de nieuwe vervoerder... als dat een commerciële vervoerder wordt... dat hij zal beknibbelen op het personeel, op de personeelskosten... en dat de mensen dus daar de dupe van zullen worden. Oké, okay. enig idee hoe de kansen zijn verdeeld? Of er anderen dan de RET kans maken? Nou, ik heb wel begrepen dat het vooral om de prijs gaat. De stadsregio wil een zo goedkoop mogelijk contract. En dat zou in het voordeel kunnen zijn van Connection. Dat is de grootste van de drie. En die heeft ook een hele grote Franse moedermaatschappij... achter. Zich als die zegt van nou we willen dat vervoer, dat busvervoer in Rotterdam hebben, kunnen ze een, uh, ja, een flinke uh, duit uh, geld uh, of dan kunnen ze een heel lage prijs, zo moet ik het zeggen, hele lage prijs neerleggen en uh, daarmee uh, de anderen uh, uit de markt concurreren. Dan dan zou Connection het krijgen, maar misschien uh, zijn er nog wel verrassingen en krijgt Cubus of misschien houdt de RET wel het busvervoer in Rotterdam om ja. twaalf uur weten we het goed. Zo Henrik, Willem horen we later van je. Dank je tien voor half tien. Elf mensen zijn de afgelopen weken op Schiphol opgepakt vanwege drugssmokkel. En daarmee is een drugslijn tussen Peru en Nederland opgerold. Daar gaan we over praten met Robert van Kapel van de Koninklijke Maran-Suzé. Meneer Van Kapel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u de bende op het spoor gekomen? Het onderzoek is gestart nadat we informatie hadden gekregen vanuit Lima... dat een drugscourier was onderschept die 12 kilo wilde vervoeren naar Amsterdam. Uh, we zijn een onderzoek gestart. al Vrij snel kwam een man in beeld uh, die werkzaam was op de luchthaven bij een luchtvaartmaatschappij... Uh, Ons team Zware Criminaliteit is uh, op die zaak gezet... in overleg met het Openbaar Ministerie Haarlem. En dat heeft uiteindelijk geleid uh, tot nu elf aanhoudingen. Oké, okay. en nog niet zo lang geleden is een medewerker van de Marche C. ook aangehouden vanwege drugshandel. Heeft dat met deze zaak ook te maken? Nee, dat staat er los van. Uh, een van de prioriteiten die we hebben is uh, corrupte medewerkers onderscheppen. Dat gold ook voor de, de collega waar u zojuist over sprak. Mm -hmm. Ook die is aangehouden door de Marche En dat hebben we ook naar buiten gebracht... Um, het is een prioriteit en uh, toen in uh, dit onderzoek in beeld kwam dat het ging om een medewerker van een luchtvaartmaatschappij, hebben we daar uh, flink op geïnvesteerd. Ja, en welke luchtvaartmaatschappij is het, kunt u dat zeggen? Nee, dat maken we uit privacyoverwegingen nooit bekend. Is de Nederlandse? Dat maken we uit privacyoverwegingen vindt... nooit bekend. Oh. Wat kunt u wel zeggen over bijvoorbeeld uh, de andere verdachte? De verdachten zijn woonachtig in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem. We hebben twee verdachten uh, zonder vaste woon- en verblijfplaats. En één man heeft de Kaapverdische nationaliteit. Goed. Weten wij genoeg voor dit moment. Dank u wel. Graag gedaan. Robert van de Kapel van de Koninklijke Mares-Hocé. Af en naar Amsterdam. De verrakingskamer heeft een uitspraak gedaan. Martijs van der Wiel. 2012. Ja, hij is nog en bezig is met de, de motivering daarvan... maar tot nu toe zijn alle gronden voor wraking... die door Robert M. en zijn advocaat de zijn aangedragen, de verworpen. Rechter is nu bezig van het, het, van het, met het laatste punt, de uitspraak in het parool. Laten we nog even hij luisteren. Hij heeft dat het woord treurnis door hem is gebruikt... in de betekenis deernis, iets wat droefheid werkt. De voorzitter heeft daarbij aangegeven... Dat het naar zijn orde ook treurig is om als kind betrokken te raken in een landelijk bekend geworden strafzaak, waarin de feiten nog niet eens vaststaan. Die verdenking op zich heeft al impact op het gezin. Al dus de voorzitter. Na het oordeel van de Vrakiskamer is er sprake van een uitleg over een beslissing van de rechtbank betreffende de werkwijze ten tijde van het proces. Die beslissing hield in. Dat de zitting gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden. De vraagingskamer is van oordeel dat het tot de taak van de rechtbank behoort. om met betrekking tot de wijze van behandeling. een weloverwogen beslissing te nemen. en deze te motiveren en desgevraagd nader uit te leggen. Kennelijk is de rechtbank ervan uitgegaan. dat de belangen van de betrokken kinderen bescherming verdienen. overeenkomstig het bepaalde in artikel 269 van het Wetboek van Strafvordering en heeft de rechtbank voor ogen gestaan dat de wijze van behandeling van de zaak... zo moet worden gekozen dat, daar zo weinig mo dat daardoor zo weinig mogelijk schade wordt toegebracht aan de kinderen. De uitspraak van de voorzitter... de kinderen mogen in geen geval hun hele leven die treurnis achter zich hebben... dient dan ook in dat licht te worden bezien. Met deze uitspraak wordt naar het oordeel van de vraagingskamer op geen enkele wijze vooruitgelopen op de beoordeling... van de aan de verzoeken te lastig lastiglegde feiten. De schuldvraag, maar wel de persoon ja, van verzoeken... Op dit verzoek punt had. krijgt advocaat Anker de dus van ongelijk de van, van de Vrakingskamer. De, de, de rechters recht zijn in boekje niet te buiten, buiten kinderen, gegaan... met die uitspraak van van die in het parool terechtkwam. Ja. En daarmee is het wel waardoor gedaan, we tot hè, tot De conclusie komen, laten we even luisteren... waardoor de rechtelijke onpartijdigheid van de rechters... of meer in het bijzonder van de voorzitter, schade zou kunnen leiden. Ten slotte nog een opmerking over de subjectieve gevoelens van verzoeker. Allereerst de beslissing van de rechtbank van 15 december 2011. De subjectieve voordeel uh, van de verzoeker de van Robert M. Daarvan heeft de voorzitter de de de voor de van de vrakings vrakingskamer aan het begin van zijn vijf uitspraak gezegd. Dat is belangrijk, die subjectieve indruk. Maar dat is niet doorslaggevend bij zo'n wrakingsverzoek. Er moet echt uh, objectief uh, waarneembaar zijn dat er de schijn is van partijdigheid door de rechtbank. Alle punten zijn doorgenomen die advocaat Anker gisteren heeft aangedragen om de rechters naar huis te brengen. Sturen. En op al die punten heeft de anker en heeft Robert M dus ongelijk gekregen van deze vrakingskamer. De het hoge woord is er nog niet uit, maar het ziet er naar uit dus dat de wraking is verworpen. Ik luister dan even verder. De beleving alleen is onvoldoende onder grond van het 512 straf. Laten wij Mathijs nog even meeluisteren. Mathijs van der Wiel, zo dadelijk komt hij met de complete uitspraak. Maar het lijkt in ieder geval wel zo dat de rechters... in het proces tegen Robert M. niet worden geschorst. De wrakingskamer heeft zelfs de uitlatingen van de rechters... geen reden gezien tot wraking. Uitgebreid verslag van Mathijs van der Wiel... hoort u uiteraard later op Radio 1. Pieter Omtzigt is aangewezen als speciale rapporteur pensioenen. CDA-kamerlid moet de bemoeienis van de Europese Commissie met onze pensioenen in de gaten houden. Brussel probeert al langer om pensioenfondsen strengere regels op te leggen. Pieter Omtzigt vertelt wat de Europese Commissie wil met onze pensioenen. De Europese Commissie heeft een witboek gepubliceerd met 45 pagina's plannen voor de pensioenen. Een aantal van die plannen is prima, dus zodat je als je in een ander land werkt, dat het makkelijker wordt om dat pensioen te innen. Nou, dat is prima dat de commissie zich daarmee bemoeit. Maar de commissie doet ook een voorstel om pensioenen um, als verzekeringsproducten te behandelen. Daar hele zware eisen aan op te leggen. En dat doet ze alleen aan die landen die al pensioenfondsen opgebouwd hebben. Dus dat is Ierland, Engeland en Nederland. Dus dan gaan er nieuwe strenge regels, zouden ze voorstellen, voor landen die het goed voor elkaar hebben. En landen die nog geen fonds opgebouwd hebben, ja, die hebben daar eigenlijk geen last van. En dat lijkt ons de omgekeerde wereld. Maar is het op zich niet uh, een goede zaak om wat strengere regels te hanteren... als je ziet dat uh, bijvoorbeeld de fondsen in Nederland moeten korten of niet geïndexeerd hebben? Het is goed om heel strenge toezichtregels te hebben. En die hebben we in Nederland ook. En daarom wordt er in Nederland uh, gekort um, echter... Als je die regels nog strenger maakt, dan houd je geen rekening met het feit dat in Nederland er een bedrijf achter de pensioenfondsen staat. Dat kan extra bijstel of extra premie betalen, dat gebeurt ook. En juist dat je de mogelijkheid hebt om te korten, dat heb je op verzekeringen niet. Waardoor je een iets flexibeler systeem hebt en waardoor het niet nodig is om die hele grote buffers te hebben. Overigens om te zeggen dat de pensioenfondsen het slechter gedaan hebben dan de verzekeraars, dat weet ik zo net nog niet. Want de meeste verzekeraars hebben een enorme hoeveelheid staatssteun gehad. Waardoor ze overeind bleven. Ja. Dus um, ik denk dat je het unieke Nederlandse pensioenstelsel juist intact moet willen laten. En als je het een keer onder Brusselse regels brengt. Dan kan de volgende stap zijn dat Brussel zou gaan bepalen waarin de fondsen moeten gaan beleggen. Ja. Dat doen namelijk een heleboel landen ook. Ja. Nou kijk dat lijkt me nou niet zo'n goed idee dat ze in Brussel gaan bepalen. Waar de Nederlandse pensioengelden in belegd gaan worden. Ja, zijn er meer gevolgen aan te geven als het inderdaad uh, onder Brusselse regels gaat vallen? Zullen we dat dan merken in onze pensioenen? Als ze de meest strenge optie zouden kiezen, dan zou je uh, nog een keer 10% moeten gaan korten op je pensioen op dit moment. Want dan gelden dan... er strengere regels en dan moeten ze grotere buffers aanhouden? Dan moeten ze nog grotere buffers aanhouden. En dan moet je echt met de huidige rente van minder dan 2% uh, nog een keer gaan korten. Dat lijkt echt onnodig streng. Um, en wij hebben hier vijf jaar geleden als CDA al voor gewaarschuwd. Dan heeft de hele Tweede Kamer gezegd, je moet die plan uit blusgroep blokkeren. Nou, Nederland heeft vijf jaar geleden het eerste plan gevetoed. Dat hebben we twee jaar geleden weer gedaan. Ook toen zei de hele Kamer van uh, doe het nou niet. En uh, ja, die plannen die lijken toch op tafel te komen. Nou, onder het verdrag van Lissabon kunnen niet alleen de ministers zeggen, uh, we laten het plan niet doorgaan, maar ook parlementen van negen landen kunnen een voorstel terugsturen naar de commissie. En een van de redenen waarom de Kamer nu zegt van we wijzen een rapporteur aan, is om ervoor te zorgen dat we alvast beginnen met die andere parlementen te overtuigen dat dit nou niet zo'n goed idee is. Overigens, volgens ons hebben ze in Brussel op dit moment meer dan genoeg taken. Dat zei Pieter Ontzigt speciaal rapporteur Pensioenen. Ik kom nog even naar de rechtbank in Amsterdam. Matthijs van der Wiel volgde de afgelopen 20 minuten. Voorzitter Peters van de Wrakingskamer. Matthijs, het is erbij gebleven. De rechters worden niet vervangen. Nee, precies. De voorzitter van de Verrakingskamer kwam inderdaad zojuist tot die slotconclusie. De vrees voor vooringenomenheid is derhalve niet objectief gerechtvaardigd. De beslissing luidt dan ook dat het wraakingsverzoek wordt afgewezen en uh, ongegrond is bepaald dat de zaak wordt voortgezet in de stand waarin de procedure zich bevond... ten tijde van indiening van het verzoek. Dat betekent dus dat de rechtszaak doorgaat. We horen straks wanneer dat is. Misschien al meteen vanmiddag, misschien pas vrijdag. De voorzitter van de Vrakingskamer ging in op al die punten... die zijn aangedragen door Robert M. en door zijn advocaat. De kwestie van dat spreekrecht voor de ouders. De voorzitter van de Vrakingskamer zei... je kunt misschien discussiëren over de vraag... of het de juiste beslissing was. In ieder geval blijkt er niet uit dat deze rechters partijdig zijn. Dat ze die beslissing hebben genomen... omdat ze al de schuld van Robert M. al van tevoren hebben vastgesteld. En hetzelfde geldt... Voor... Voor uitspraken die de rechtbank heeft gedaan in de krant... maar ook tijdens uh, de motivering van eerdere beslissingen... Um daar werd verwezen naar de aard en de omvang van deze zaak. Volgens de advocaat was dat dan een aanwijzing... dat de schuld van Robert M. al vaststaat. Nou, zegt de vrakingskamer, dat is niet zo. Als de rechter zegt, deze grote zaak... dan verwijst hij naar een zaak, een heel groot dossier... met heel veel bekentenissen. Dat is geen oordeel over de schuldvraag. De rechters zijn niet partijden gebleken. De wraking is dus afgewezen. Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Amsterdam. U hoort later op Radio 1 veel meer van hem. Het proces kan dus zonder al te veel vertraging... Doorgaan. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goedemorgen. Je hebt een interessante gast straks om hier iets over te vragen. Kan ik mij zo voorstellen? Zeker, Herman Bolhaer, dat is de baas van het Openbaar Ministerie. Overigens uh, hadden we hem over een ander onderwerp uitgenodigd. Maar Maak dit komt er uh, mooi ja. uit vandaag. <laughs> hij gaat praten over jeugdige criminelen die hun carrière op het verkeerde pad steeds jonger en uh, steeds gewelddadiger beginnen. En hij wil daar wat aan gaan doen, namelijk hij wil ze verplicht gaan heropvoeden. Verder tot 12 uur mogen de leden van de Partij van de Arbeid, jullie hadden het er ook al over. Voor, uh, stemmen voor de nieuwe leider in de Tweede Kamer. Ronald Plasterk is straks bij ons te gast. En ik ga met hem ook natuurlijk praten over de blokkade van dat Europact... waar hij nu voor is als er moet worden bezuinigd. En in Koewijd vergaderen de belangrijkste gas- en olieproducenten ter wereld... over de toekomst van onze energievoorziening. Staat onder leiding van een belangrijke gast- en gas mm -hmm. Namelijk onze staatssecretaris Ben Knapen. Dat allemaal in Goedemorgen Nederland. Bij de Cairo na het nieuws van iets over half tien. Hier is Dorot Megens. Radio 1. NOS Journal. Ja, begin met het laatste nieuws van vijf minuten geleden. Matthijs van de Wiel zei het al: de rechters in de Amsterdamse Zedenzaak worden niet vervangen. De Verrakingskamer heeft het verzoek van hoofdverdachte Robert M. afgewezen. En een en ander betekent dat het proces gewoon kan doorgaan. Aan boord van de skibus die vannacht is verongelukt in Zwitserland zaten volgens persbureau Belga zeven Nederlandse kinderen. Over het lot van die kinderen is nog niets bekend. Dat heeft de brandweercommandant van Lommel gezegd tegen het Belgische persbureau. In de bus zaten schoolkinderen uit die Belgische plaats net over de grens bij Eindhoven. Bij dat ongeluk gisteravond kwamen 28 mensen om het leven, onder hen 22 kinderen. Ze kwamen terug van skivakantie in Zwitserland. En Stende Hogeschool in Leeuwarden heeft 259 hbo-diploma's ten onrechte uitgereikt aan buitenlandse studenten. Het heeft de onderwijsinspectie vastgesteld en staatssecretaris Celstra neemt de conclusies over. Stende Hogeschool verzorgt opleidingen in Qatar, Zuid-Afrika en Thailand en op Bali. En volgens de inspectie heeft Stende niet voldaan aan de eis dat de buitenlandse studenten minstens een kwart van de opleiding in Nederland moeten volgen. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. AWB verkeersinformatie: files nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Meers en Maastricht 3 kilometer en op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Topman Openbaar Ministerie wil jeugdige criminelen onder dwang heropvoeden. In Kuwaitstad vergaderen de grootste gas- en olieproducenten over de toekomst van onze energievoorziening. Ronald Plasterk trekt een eindsprint om gekozen te worden tot de voorzitter van de P van de A Tweede Kamerfractie. En de ochtendhumeur van Koos Postma. Het is bijna vier over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Huim van Attenveld is vanochtend in Beekberg. Op de bouw van een spikslitternieuwe station... waar de trein straks met 130 per uur aan voorbij zal rijden. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Jeugdige criminelen worden steeds jonger actief en bovendien steeds gewelddadiger. En de hoogste man van het Openbaar Ministerie wil daar nu iets aan gaan doen. Hij wil de jeugdige criminelen onder dwang gaan heropvoeden. Herman Bolhaar, goedemorgen. Goedemorgen. U bent die voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Eerst maar even het nieuws van uh, vandaag, uh, voor zover u daar iets over kunt zeggen. Het wrakingsverzoek van de advocaat van Robert M. is afgewezen. Gaat de vlag uit bij u? We zijn blij dat het proces weer uh, door kan gaan. Dat is uh, van belang voor... Uh voor iedereen die bij het proces betrokken is, zeker ook voor de slachtoffers. Juist. Verbaasde u het eigenlijk dat er een wraakingsverzoek kwam? Dat, dat is altijd de mogelijkheid die er is. En uh, dat, het, dat het nu al zo vlot gedaan is, wijst erop dat het een, dat een proces is... Waar, waar, waar het om verschillende belangen gaat en waar wij het van belang vinden... dat de slachtoffers uh, naast de verdachten ook goed tot hun recht komen. Daar is nu uitspraak over gedaan en ik ben blij dat het proces weer verder kan gaan. Juist. Goed, u kunt er verder niet zoveel over zeggen, begrijp ik. Nee, ik wil daar verder niet over, <laughs> op ingaan. Omdat uh, dat een zaak is die zich voor de rechter moet uh, afspelen. Ja. En we daar respect voor, uh, voor moeten hebben. Zo is het. Goed, dan uh, um, de reden waarom we u hebben uitgenodigd. Namelijk uw plan om jeugdige criminelen onder dwang te heropvoeden. Hoe wil u dat gaan doen? Waar het, waar het mij om gaat is dat we een aanvullende mogelijkheid creëren... om, om diegenen die laten zien dat ze zich uh, uh, niets aantrekken van, uh, van, uh, van, van, van eerdere straffen... en die doorgaan in, uh, in, hun, uh, in hun gewelddadig gedrag waarbij er op de achtergrond uh, veelal gedragsstoornissen en ontregelde gezinssituaties uh, een rol spelen. Dat we mogelijkheid hebben om uh, niet loslatend, uh, vasthoudend... zeg ik het uh, maar, met, met hen bezig te zijn. En dat betekent dat uh, gedragscorrecties... niet meer in vrijwilligheid uh, kunnen plaatsvinden... Uh, maar dat die dan uh, in, uh, in een dwangsituatie moeten plaatsvinden. Dus uh, oppakken en achter slot een gendel zetten in een opvoedingsgesticht... Nou, je moet dan denken aan mogelijkheden zoals we ze ook al hebben voor, voor de verslaafde veelplegers. Dat is een, een betrekkelijk succesvol mogelijkheid om, om diegenen die je volharden in hun delictsgedrag... waarbij problemen op de achtergrond, gedragsproblemen of in dat geval verslavingsproblematiek aan de orde is... om die niet alleen vast te zetten... Maar ook om die, uh, om die met indringende therapieën tot gedragsverandering te brengen. Ja. In een besloten setting. En ik denk dus aan een, aan een variant op wat we met de zogenaamde ISD... voor veelplegers, uh, verslaafde veelplegers, hebben gezien... om een vergelijkbaar programma ook voor niet-verslaafde veelplegers op te zetten. Zijn die plekken er al? Um, in principe maakt de wet uh, voor uh, de, degenen die uh, boven de 18 zijn... Uh, zo'n dergelijke behandeling al mogelijk. Alleen is het van belang dat er ook uh, passende programma's zijn. En uh, aan, uh, aan die passende programma's moet verder gewerkt worden. Maar met andere woorden, de instellingen zijn er nog niet op toegerust dus? Uh, op zichzelf zijn de instellingen er wel, maar het gaat meer om, om de therapie... om de programma's die je daar ter beschikking stelt... en degenen die voor een aanmerking komen. En daar, uh, daar moet uh, een moet, uh, moet verdere stap op gezet worden. En ik zou graag willen dat we, daar, uh, dat we daar ook vaart mee gaan maken. Hoe groot is het probleem? Met andere woorden, om welke aantallen gaat het? Nou, het gaat om een zekere ettelijke tientallen uh, jongeren... Uh, uh, maar belangrijker nog dan het aantal jongeren... is het aantal delicten wat ermee uh, gepaard gaat. Het gaat dus om een geweldige overlast. Uh, en niet alleen overlast, maar vaak ook in toenemende mate gewelddadige delicten. En we kunnen allemaal zien dat daar uh, veel slachtoffers uh, mee, uh, mee, mee gepaard gaan. Ja. En dat het dat, uh, dat dus ellendige situaties zijn als je ermee in aanraking komt. Dus uh, voldoende ernst om um, daar vaart mee te maken om, om dit aan te gaan pakken. Geeft u dus een voorbeeld van uh, zo'n jongere delinquent die dit soort gewelddadigheden ja, op zijn naam heeft staan? Nou, verschillende voorbeelden zie je in wat er in, in de grote steden... en uh, bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam, maar ook in andere grote steden... gaande is rondom de zogenaamde top 600 aanpak. Daar zie je dat uh, in, in dat geval een, een flink aantal van die 600 jongeren... Uh, blijken zich bezig te houden met straatroven, met uh, gewelddadige uh, inbraken... met, uh, met berovingen, met, uh, met aanhoudende diefstallen met geweld... Uh, en als je dan goed kijkt naar wat er met de jongeren aan de hand is, dan zijn dat uh, jongeren die uh, vanaf hun, soms al vanaf hun dertiende, veertiende tot en met uh, hun 23 e in een oplopende spiraal terechtkomen. Mm -hmm. Waarbij, uh, we hebben gezien dat uh, de gezinssituatie op de achtergrond geen enkele correctiemogelijkheid biedt omdat de ouders er geen vat of hebben, omdat er binnen de gezinnen zelf een ingewikkelde problematiek gaande is van huiselijk geweld. Of, of anderszins dat er broertjes en zusjes zijn die al sterk ontregeld gedrag vertonen. Dus met andere woorden, er zijn eigenlijk geen aanknopingspunten meer... om dat via een ambulante wijze van, uh, van zorg en therapie aan te pakken. Ja. En dan moet het maar uh, onder dwang, vind ik. Ja, Het is niet voor het eerst dat u uh, voor iets dergelijks pleit. Uh, u als hoofdofficier van Justitie van Amsterdam maakt u ook al naam... als iemand die jeugdige criminelen met name de harde kern uh, keihard uh, aanpakte. Maar het plan is al vaak geprobeerd. Zoals u het nu voorstelt. Lubbers, Ruud Lubbers, de oud-premier die destijds de heropvoedingskampen in het leven wilde roepen. Glenn Mills. En de conclusie aan het einde van de rit na een aantal jaren is telkens dat het niet voldoende helpt. Ja, de eerste plaats dit. Het probleem is serieus genoeg en ingewikkeld genoeg om, om het te blijven proberen. Om, om het met, met, met allerlei type maatregelen aan te pakken. Dus dat geeft al aan dat het, dat het probleem ingewikkeld is. Dat is één. Twee is... Wat het anders maakt is dat wij uh, het uh, willen zoeken in een variant op de uh, ISD-maatregel. De ISD, die, uh, die de is, de ISD is, dat zijn de instituten voor stelselmatige daders. Ah. Uh, dat is een behandelmogelijkheid voor, uh, voor verslaafde veelplegers. En Iedereen die, uh, die in de stad woont kan zien dat het straatbeeld... sinds die aanpak uh, van de grond is gekomen, aanmerkelijk is veranderd. We hebben minder overlast en uh, we hebben betrekkelijk succesvolle mogelijkheden voor die behandeling. Nou, Mijn idee is om nu ook te kijken of je een variant op uh, die behandeling... Uh, kunt, uh, kunt openen voor, uh, voor de niet-verslaafde veelplegers. Want dat is namelijk een nieuwe categorie... Ja. die we de afgelopen jaren zien ontstaan. Maar dat hebt u net gezegd. Maar wie zegt nou dat uw plan wel gaat werken... daar waar de jeugdkampementen en die mills uh, uh, toestanden in het verleden... gewoon niet genoeg hebben gewerkt? Ik geef geen enkele garantie uh, voor succes. Maar u hoort mij zeggen dat ik vind dat we een uiterste poging moeten doen... om dit ernstig geweld te keren. Dat is ja. één. Twee. Maar ook om uh, uh, ervoor te zorgen... dat we uh, die jongeren toch nog een uh, toekomstperspectief bieden. Ja. Een toekomstperspectief wat niet alleen bestaat uit... Het, uh, een Langjarige gevangenisstraf. Als er ernstige delicten zijn, dan moet dat ongetwijfeld aan de orde zijn. Ja. Maar uh, uiteindelijk moeten we toch een uiterste poging wagen om die jongeren weer op de rails te krijgen. Ja. Als het niet vrijwillig gaat, want we doen het ook zoveel mogelijk vrijwillig, maar als het niet vrijwillig gaat, dan moet het onvrijwillig gebeuren. Ja. Het gaat ook om perspectief, zowel voor, uh, voor de maatschappij als voor, uh, voor deze jongeren. Tot slot moet de, uh, de wet worden aangepast eigenlijk om uw plan in werking te laten gaan. Nee, die wet hoeft niet te worden aangepast voor, uh, voor degenen die al uh, 18 jaar of ouder zijn. En voor degenen die, uh, die jonger dan, uh, dan 18 zijn, moeten we het vooral zoeken in, uh, in de mogelijkheden... Wat, en daar zijn voorstellen voor het zogenaamde adolescentenstrafrecht. Dus om uh, het mogelijk te maken dat, uh, dat de aankomende nieuwe dadengroep... Uh, ook als volwassene wordt, uh, wordt behandeld in de strafrecht. Ja. Het belangrijkste eigenlijk wat nu moet gebeuren, denk ik, is uh, ervoor zorgen dat er passende programma's zijn, zodat ze ook uh, dat de maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Fijn dat u oud-collega Teven op justitie zit. Hè? Dat is, uh, we hebben een, uh, een uh, we hebben steun van, uh, van de regering, we hebben steun van de minister en ook van de staatssecretaris, en daar ben ik blij om. <laughs> dat is het uh, officiële formele antwoord van Herman Bol, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Ik dank u zeer. Geen dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Kinderen mogen per 26 juni niet meer worden bijgeschreven... op het paspoort bij hun ouders. Honderdduizenden vaders en moeders moeten voor die tijd... nog een nieuw document voor hun kind aanvragen. Moet de pasfoto van een pasgeboren baby voldoen aan dezelfde eisen... als die van een volwassene? Dat is de vraag die we voorleggen aan pasfotografe Irene Eigenhuizen. En die heeft dus ook het antwoord. Ja, zeker. De eisen van een uh, pasfoto van een baby, die zijn hetzelfde als een volwassene. Alleen de mond van een baby mag bijvoorbeeld openstaan, omdat dat moeilijk te zeggen is tegen zo'n kleintje van doe je mond dicht. Verder zullen de ogen goed zichtbaar moeten zijn, de kleur natuurlijk ook, maar ook de oren moeten zichtbaar zijn. Dus wij zetten een ouder op een grote kruk neer, met een kleintje op een knie. Uh, de handen van de ouder zo laag mogelijk, zodat we daar niks van in beeld krijgen. En proberen dan de aandacht van de kleine te trekken... door middel van geluidjes, uh, met wiebelende vingers... desnoods met een klein poppetje bij dat we bewegen. En uh, knippen en hopen dat het gelijk de eerste keer goed raak is. Want bij een tweede keer zal het al minder zijn... omdat dan de aandacht van zo'n baby behoorlijk verslapt... Alles is het antwoord van een geduldige pasfotograaf. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Beekbergen. En daar is Harm van Attenveld. Het klinkt het gedempt hier. Ja, het is, we zitten in een cabine van een diesellocomotief. En daar hebben ze geluidswerende maatregelen genomen uit de jaren 1950 natuurlijk, toen het ding gebouwd is, hè. Hij is van net na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. een eerste locomotief die de Nederlandse spoorwegen kreeg... na de debacle van de oorlog. We staan hier in de cabine. Laten we naar buiten lopen. Dan loop ik achter Ton Bultman aan... van de Venus spoortreinmaatschappij. Hier een klein trapje af. Hij is al 30 jaar vrijwilliger daar. En hij rijdt hier 180 ritten per jaar. In wat ze noemen hier een museumbedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is mevrouw Prins van de VVD. Goedemorgen, ja. Statenlid, u gaat zo direct naar een vergadering in het provinciehuis. En ja, we komen hier net van de locomotief afrijden, want de hobby die u heeft, hè, 30 jaar vrijwilliger vertel ik, en een, een, een museumbedrijf, die dreigt om zeepgeholpen te worden. Want er zijn grootste plannen vanuit de provincie Gelderland om een spoorlijn te maken van Apeldoorn naar Arnhem. En een van de mogelijkheden is over dit tracé te gaan. En dat zou het einde betekenen. Waarom nu een spoorlijn van 100 miljoen? Want dat is het bedrag wat ermee gemoeid is. Waar houdt de provincie dat geld vandaan? Nou, het is een van de opties. Wij hebben heel sterk gepleit voor een rechtstreeks verbinding van de drie grote steden in Gelderland. Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. En daar willen we ook een goede treinverbinding realiseren. En een van die opties is gebruik maken van deze ja, oude lijn die er al heel lang ligt. En nu gaat het via Zutphen. Als je die route wil maken van Apeldoorn naar Arnhem, dit zou veel sneller zijn. Maar waar haalt u het geld vandaan? Uh, nou, dat is nog niet de vraag. Het gaat natuurlijk... Ja, ah, eerst... dat is mijn vraag. Ja, maar de eerste vraag die wij gaan stellen is natuurlijk... wat is de beste oplossing? Ja, maar mijn vraag is, waar haalt een provincie... in de tijden van crisis 100 miljoen euro vandaan? Want dat zou dit tracé gaan kosten. Ja, op zich uh, ziet het voorstel er goed rendabel uit. We verwachten... Uh... Maar waar komt het geld vandaan? Het geld komt uiteindelijk natuurlijk van de provincie Gelderland. Waar hij... haalt de provincie Gelderland dan vandaan? 100 miljoen in tijden van crisis? Nou, we hebben geld voor gereserveerd, voor, uh, voor deze optie. staat ook in het uh, akkoord. Meneer Bildman, weet u het? Nee, ik uh, zou het beslist niet weten. Ik ben ook blij dat ik niet bij de provincie werk. Of, uh, ik ben medewerker van de VSM, van de Velische Stoomterreinmaatschappij. Zou het, het geld zijn wat ze nog op de plank hebben liggen van de Nubon. De gelden, want dat heeft u allemaal verkocht. Klopt dat? Uh, nou, de vraag die hier eerst gesteld moet worden, ga ik nogmaals een keer herhalen... is gewoon wel de verschillende varianten die er nu zijn. Dat willen we graag verder uitgewerkt zijn, uh, zien. En op basis van de verwachting dat er zoveel reizigers op af zouden komen... 16.000 reizigers per dag... Ja, dan is het in ieder geval een hele goede optie om te overwegen. En die reizigers die betalen natuurlijk ook voor een rit. De provincie Gelderland heeft geld zat. Die plannen die zijn er. U gaat er zo direct over praten. En dit kan mogelijk dan uh, de uitkomst zijn... Maar dat spoor wat hier ligt, van wie is dat meneer Bulman? Dat is van de VSM, dat is van ons. Die 22 kilometer spoor tussen Arnhem en Dieren is van ons. En dat gaat u verkopen aan de provincie Gelderland? Nou, niet vrijwillig, dat heel duidelijk. Want wij menen als deze zaken gerealiseerd worden... dat het bestaansrecht van de VSM zeer duidelijk in twijfel moet worden getrokken... en dat het eigenlijk het einde van ons bestaan is. Ja, dus u gaat dat nooit verkopen dan? Nou ja, wat, wat is nooit in Nederland? Wij zullen ons met hand en tand verzetten. Ja, hoort u dat? Ja, nou voor ons is als VVD vinden wij het belangrijk dat deze voorziening blijft. Het gaat om 100.000 bezoekers per jaar. Het is een, maar er uh... komt hier straks een trein 130 kilometer per uur voorbij schuren. Dat heeft meneer Bulman al lang uitgelegd. Dat, dat, dat gaat niet goed met dit museum wat hier nu is. Ik wil even afsluiten met de bouw daar... Wat, wat wordt daar gebouwd? We zijn momenteel een, stationskantoor, een stationnetje aan het bouwen waar een wachtkamer in zit. Om de vele toeristen die hier jaarlijks komen keurig te kunnen ontvangen. Met een wachtruimte en met toiletten. Maar en daar alles. schuurt straks een trein 130 kilometer per uur voorbij. Ja, wie, ja. Wie, wie betaalt dat gebouwtje? Dit ge gebouwtje wordt onder meer gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Dus u subsidieert dat. En nu gaat u weer een treinlijn subsidiëren die dat gebouw overbodig maakt. Nou, dat gebouw blijkbaar kan toch heel mooi uh, ook passen in het gebied. Denkt u dat? Nee, wij denken het niet. Als, u moet voorstellen, we staan naast de baan. Als hier een trein met 100 kilometer voorbij gaat... we staan vlakbij de Dorpsstraat. Uh, de hele overwegsituatie moet worden aangepast en alles. Kortom, de tijd is op, maar ik geloof dat u nog heel wat te bepraten heeft. U eerst een provinciehuis en dan geloof ik dat u nog een keer bij meneer we, Bulman langs moet. Tot wij zover wij wij vanuit Beekbergen. Open, ja. Al dus een mondsnoerende Harm van Attenveld. Straks in kuwait vergaderen de grootste gas- en olieproducenten over de toekomst van onze energievoorziening. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2003. Vanmiddag om half vier was het dan zover. Met één druk op de knop opende Koningin Berendrix de Westerschelde tunnel. Ja, deze dag in 2003, 14 maart dus, is de feestelijke opening van de Westerschelde-tunnel tussen zeeuws vlaanderen en zuid beverland minder vrolijk is het op het autoveer tussen Vlissingen en Breskens. De veerdienst maakt die dag namelijk de allerlaatste overtochten met Isaac Paardenkoper als kapitein. Majesteit, mag ik u verzoeken om de verbinding tussen zeeuws vlaanderen en Zuid-Beveland tot stand te brengen door het wegnemen van de laatste symbolische hindernis. Ik ging er naartoe van, nou vanavond kom ik thuis. Ik had de middagdienst, vanavond kom ik thuis. En dan is het afgelopen en dan is het over en uit. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Je sprak natuurlijk op de brug met de rest van de bemanning. dat het toch al een vreemde dag was. Bij de verkeersinformatie zullen we niet meer horen dat het veer Vlissingen-Breskens een lange wachttijd heeft. Want met de nieuwe tunnel zijn die twee boten overbodig geworden. Vandaag was het allemaal voor het laatst. De passagiers op het bovendek, de auto's op het benedendek... en kapitein Paardenkoper op de brug. Ja, het is een beetje afscheid nemen, hè? Heel deze week voorafgaande, dus net voor die vrijdag de 14e... was er toch wel behoorlijk media-aandacht. Zo in de kranten en ook een beetje rond Openhoek Zeeland... onze lokale televisiezender. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Voor de veerdienst Vlissingen-Breskens was het vandaag een trieste dag. Ik heb het ervaren als zijnde, nou ja, kijk, uh, goed, we zullen het ermee moeten doen. Ik kon misschien makkelijker zo redeneren, omdat ik dus 57 57,5 was. En wij hadden eigenlijk geen sollicitatieplicht meer. Maar net die, die jonge gasten, rond de 40 jaar, om die dus aan het werk te krijgen... Ja, dat was natuurlijk toch niet zo heel makkelijk. En de meesten wouden toch eigenlijk... In een nautisch beroep blijven. Naast de Delta werken hebben de Zeeuwen nu een tweede infrastructureel project om trots op te zijn. De Westerschelde tunnel, 6,5 kilometer lang, werd geboord in slappe grond. En dat wordt gezien als een technisch hoogstandje. Aan die tunnel vind ik eigenlijk weinig aan. Ik vind het een doodsgevaarte. Ja, ik heb al veel door tunnels reden ook in andere landen. Maar ik vind het hier echt maar een, een nou ja, donkere val. Ik vind er weinig aan. Vlissingen, ademt zwaar en moedeloos. Van Frischingen-Breschens was je in 20 minuten aan de overkant. Als je dus nu overgaat door de tunnel en je gaat naar Breskens, toe, we hebben er ook familie wonen, ben je precies een uur onderweg. Dus er is natuurlijk wel het een en ander veranderd. Ja. Voor veel Zeeuwen stond de overkant synoniem voor een tocht van minimaal een half uur met een van de twee veerdiensten. Nu is de overkant nog maar vijf minuten weg. Maar ondanks die enorme tijdswinst zullen veel Zeeuwen de veerponten missen. Een tochtje met de pont was een dagje uit. Maar dat is nou, zo Kijk, ik grijp. woon in Vlissingen. Ik ben in Vlissingen geboren en het veer dat hongerde onlosmakelijk bij Zeeland. Hier aan de kust. Want als je dus op de boulevard liep, wat zag ik dan altijd van die grote veerboten. Het was altijd een magnifiek zicht. Isaac Paardenkoper, de laatste kapitein van het Veer.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 Que ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute 60 petites secondes pour ma dernière minute. Carla Bruni, La Dernière Minuut. Het is uh, acht minuten voor tien, u luistert naar de KRO op Radio 1. In stad is gisteren het International Energy Forum van start gegaan. Aan tafel zitten daar 88 landen... die samen 90 van de wereldwijde energievoorziening in handen hebben. De ministers die verantwoordelijk zijn voor energie... praten over de vraag naar energie. Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken... is co-voorzitter van De Top. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kopperman. U pleit voor meer transparantie in de wereldwijde energiemarkt. Wat is dat, meer transparantie in die markt? Nou, dat is eigenlijk een streven om uh, beter van elkaar op de hoogte te zijn uh, wie welke voorraden heeft, uh, wie welke productiecapaciteit open heeft staan. En dat, dat alles is bedoeld om te voorkomen dat je die enorme prijsschommelingen krijgt, uh, die we nu soms hebben en die uh, iedereen, consumenten maar ook investeerders, on, onzeker maakt. Wat weer leidt tot grotere schommelingen in de prijzen, grotere bewegingen in de markt en daar is niemand mee gediend. Nee, is dit ook niet gewoon de markt? Namelijk als de vraag toeneemt dat de prijs stijgt, als de voorraden slinken dat de prijs stijgt? Uh, ja, dat zou je zeggen. Maar om eens een voorbeeld te geven, daarom, uh, drie, vier geleden, uh, gebeurde het uh, dat uh, zo'n conferentie plaatsvond in Mexico... op het moment dat uh, de olieprijs 145 uh, dollar per vat was. En uh, zes maanden later was het gedaald tot 40 dollar per vat. Nou, vraag en aanbod kan natuurlijk uh, in zes maanden niet van 140 naar 40 dollar per vat uh, dalen. En dat heeft te maken met uh, grote onzekerheden in de productie. Maar het heeft ook te maken met uh, de onzekerheid op het gebied van de toelevering. En spanningen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten uh, leiden tot uh, voorraadvorming, tot snelle speculaties op de Ook tot veel speculatie op groei en op daling van die prijzen en dus tot hoge uitslagen. Maar zeggen grote olieproducenten zoals bijvoorbeeld Shell niet dat dat bedrijfsgeheim is? Ja, kijk, als je uh, precies mekaarse uh, bedrijfsscenario's naast elkaar open en bloot gaat leggen... dan kom je inderdaad op concurrentieverhoudingen. Maar <coughs> een zekere mate van inzicht uh, aan wat er aan voorraden overal in de wereld liggen... en hoe snel die uh, van A naar punt B kunnen worden verplaatst... dat valt enorm om... Uh, Speculanten prijsspeculanten uh, in toon te houden en, en dus te zorgen dat er een zekere berekenbaarheid is. En die berekenbaarheid is ook nodig omdat heel veel producenten van energie, uh, uh, niet alleen olieproducenten maar ook gasproducenten, die staan voor enorme investeringen. En die willen weten waar ze grosso modo aan toe zijn voordat ze de risico's nemen van die grote investeringen. Ja. Nemen ze die investeringen niet, dan leidt dat weer tot speculaties dat er wel eens grote tekorten kunnen komen en dan krijg je weer die absurde uitslagen. Wij zijn een gasproducerend land, wat doen wij daar aan tafel? Wij zijn al van oudsher betrokken, zowel bij de discussies van de, de uh, gasconsumenten en uiteraard ook bij de gasproducenten. Uh, Olieverschaffers uh, en oliegebruikers, die, uh, die ontmoeten elkaar hier. En, en Nederland heeft al sinds jaar en dag ook de ambitie uh, om een belangrijke speler te zijn... op de internationale energiemarkt. Uh, u kent die discussie over het ontwikkelen van een gasrotonde in Nederland... Ja. De aanvoer van vloeibaar gas naar Nederland. En in dat hele spel van vraag en aanbod uh, willen wij graag uh, een, een belangrijke rol. Dat is ook goed voor Nederland en voor de Nederlandse economie in de toekomst. Ja. Betekent dat ook dat wij uh, alle kaarten open op tafel leggen? Namelijk hoeveel gas wij nog in de grond hebben zitten... Uh, wat de prognoses zijn voor de komende 50 jaar? Dat soort zaken die, die worden uh, wel openlijk besproken. Uh, want dat, is, dat zijn geen bedrijfsgeheimen. En wat ook besproken wordt zijn de, de mogelijkheden... om. Uh, ...oudere gasvelden en oudere olievelden... ...om te kijken op welke manier met wat voor technologie... ...je dat eventueel beter zou kunnen benutten... ...en beter zou kunnen uitputten dan nu het geval is. Hè. Ja. Daar, daar proberen we hier ook samenwerking afspraken te maken met andere landen. Ja, dus u zegt als uh, de oliemaatschappijen uh, meer openheid geven over hun reserves... ...creëert dat rust op de markt? Ja, inzicht in elkaars plannen, in elkaars voorraden... Uh, ...creëert uh, rust op de markt en is in ieder geval tegen gas om deze term normaal te gebruiken, tegen de enorme speculaties die plaatsvinden... vaak ook op basis van geruchten, op basis van kortstondige politieke onzekerheden. Ja, De prijs voor een liter benzine staat in Nederland nu op een record van 1,83 euro. Uh, en daarvan gaan drie kwart, uh, de drie kwartjes 72 cent gaan naar de schatkist. Je kan ook zeggen, om uh, die schommeling een beetje te dempen... moeten we die accijns een beetje gaan aanpassen. Ja, dan moet u uiteraard bij de minister van Financiën zijn... Maar feit is natuurlijk dat als wij uh, iets zouden doen aan accijns, dat uh, als we die zouden verminderen, dan moeten er elders moeten belasting gegeven worden. Omdat de overheid natuurlijk een bepaald aantal uh, middelen nodig heeft. Dat is een hele andere discussie. Juist, dus meer openheid van zaken over de reserves brengt rust op de markt, maar de accent blijft wat hij is. Zo is het. Ben Kraper, zometeen gaan we verder met Ronald Plasterk bij de Cairo in Goedemorgen Nederland na Vanavond, zeven uur. Altijd maar opschrijven waar je voor bent, dat is zo slaapverwekkend. Gerrit Komrij spreekt over zijn nieuwe boek, De Loofjongen. Mensen zeggen, waar ben je of waar ben je er nou weer tegen? Ik ben er gewoon nergens tegen, ik ben overal voor. Luister naar Kunststof, vanavond, van zeven tot acht. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De winner is de Citroën C4 LPG voor de fantastische meerprijs van slechts 750 euro, uitgerust met een LPG fabrieksinstallatie. Een superdeal dus met slechts 20% bijtelling. Je rijdt dan de Citroën C4 vanaf slechts 17.790 euro, gegarandeerd zonder beddeld. Kom snel naar de Citroën dealer voor alle actiemodellen en voor je het weet ben jij de echte winner. Citroën creatief technologie. Dit is Radio 1.